De 24-jarige dader werkte tot een paar weken geleden voor een uitzendbureau. Hij stopte met het werk en van hem werd gezegd dat hij down was. Toch zegt de politie dat zijn actie kwam als een totale verrassing. In Alphen aan de Rijn is vanavond een herdenkingsbijeenkomst bij winkelcentrum De Ridderhof. Daarbij zijn onder meer premier Rutte en minister Opstelten. De bijeenkomst werd live uitgezonden op Radio 1 en Nederland 2.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 Het is Radio 1, VPRO. Bureau Buitenland. Peter van der Wielen. Goedenavond en welkom bij de VPRO Comentuur Bureau Buitenland. We doen verslag vanuit een van de meest moorddadige steden van de wereld, Juarez, Mexico. Alleen in 2010 werden daar naar schatting al 300 vrouwen vermoord... en de daders ontlopen vrijwel altijd hun straf. Laurent Wakbo, de onherkozen heerser van Ivoorkus, blijkt koppiger dan iedereen dacht. Waarom? En is de winnaar van de verkiezingen, Ouattara, zelf wel zo'n lievertje? Een gesprek met onderzoeker Klaas van Walraven. En we eindigen met berichten uit Blogistan, voor wie nog hoop had. IJsland is niet voornemens de ijs schulden ooit terug te betalen. Welkom bij Bureau Buitenland. Veiligheidstroepen in Syrië hebben vandaag opnieuw het vuur geopend op demonstranten. Vrijdag werden er al meer dan 30 door regeringstroepen doodgeschoten. De Syrische regering heeft aangekondigd dat er geen enkele ruimte meer is... voor terughoudendheid of tolerantie ten opzichte van demonstranten. Aan de telefoon hebben we nu Irene de Zwaan. Goedenavond. Goedenavond. Er zit wat vertraging op de lijn, maar u bent in Syrië. U bent... Uh, Schrijver van het boek De Grote Dictatortour. Een tour langs allemaal dictaturen die ook leiden langs uh, Syrië. En dat boek is genomineerd voor de bob den L-prijs overigens. Um, laten we eens beginnen met wat er vandaag is uh, gebeurd. Ja. Um, ja u, u zei het net zelf al. Waarschijnlijk bent u uh, beter op de hoogte dat ik ben. Ik weet wel dat er inderdaad weer geschoten is. En uh, wat uitzonderlijk is, is dat er... Uh, nu ook protesten plaatsvinden buiten vrijdag. Dat was wel het geval in Darra. Uh, maar in de andere steden bleef het eigenlijk gedurende de week heel erg rustig. En de week begint hier op zondag. Maar uh, ja, zoals ik begreep zijn er vandaag, uh, is er vandaag ook op demonstranten geschoten. Dus, dus wel een teken dat het zich steeds meer uitbreidt. Wil dat en en dat steeds het, meer uh, plaatsen gaan met de straat op. Wil dat zeggen dat het voor u moeilijk is om zelf de straat op te gaan? Nou, ik zit zelf in het centrum van Damascus. En uh, daar zit eigenlijk al een aantal weken heel erg rustig. Uh, mede omdat uh, de regering hier een uh, grote zelfverheerlijkingsoffensief uh, is begonnen. Dus wat je hier vooral meekrijgt zijn de mensen die dus voor het regime uh, pleiten. En die met grote aantallen de straat op gaan uh, met, met vlaggen en uh, posters van de president. Maar uh, in de buitenwijken gaat het uh, uh, gaat het wel los. Uh, Volgende week vrijdag in de buitenwijken Doelwijn Harasta. Dat zijn twee wijken die aan elkaar grenzen. en uh, vrij constructief zijn. En daar zijn hier voor de tweede week uh, achtereen uh, mensen de straten opgegaan. Maar precies op in het centrum krijg je daar helemaal niets van mee. Uh, de regering heeft aangekondigd. Uh, nog meer geweld uh, te zullen gebruiken. jegens demonstranten. Uh, toch lijkt dat weinig effect te hebben. als je zo de berichten hoort, want die demonstranten gaan maar door. Ja en nee. Aan de, aan de ene kant uh, is het inderdaad zo dat, dat ze wel volharden. En het is wel hoopvol dat in steeds meer steden uh, mensen inderdaad de straat op gaan. Maar wat je ook ziet bijvoorbeeld in uh, Douma, waar uh, uh, vijf of mensen de straat op zijn gegaan voor de tweede keer, dat het aantal gelijk blijft. Um, wat je steeds meer wel hoort hier is van het heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Dat demonstranten toch wel de hoop al beginnen te verliezen. Omdat er uh, niet veel verandert. Uh, de regering heeft wel hervormingen aangekondigd. Maar uh, ja, mensen zijn toch sceptisch uh, daarover. Uh, waarschijnlijk worden die uh, niet doorgevoerd. En um, ja, het is een, het is, wat je heel veel hoort is van we kunnen wel de straat op gaan. Maar de kans is groot hoe meer demonstranten, hoe meer geweld gebruikt gaat worden. En dus... hebben we dat over deze strijd? Dus de, de, de motivatie wordt al met al wel minder? Ja, wat ik om me heen hoor, wel. Ik, ik weet natuurlijk niet hoe het in, uh, in de andere steden is. Maar uh, in Damascus hou ik het allemaal vrij goed in de gaten. en uh, nou ja, daar, daar hoor je ook gewoon veel van. Wat is het alternatief? Wordt het überhaupt beter als we doorgaan? En mensen vrezen gewoon echt een bloed dat. Het uh, regime is tot alles toe in staat. En uh, wat je hier ziet is dat, dat er steeds meer veiligheidstroepen op straat staan. Mensen worden aan de lopende band opgepakt. Uh, het veilig, uh, het verkeer, uh, internetverkeer, uh, mail, telefoon wordt onderschept. Mensen zijn ook ontzettend bang. Uh, eigenlijk Hoe, hoe groter de protesten worden, hoe groter ook de angst. En uh, de vraag is uh, ja, ho hoe lang ze het nog volhouden zeg maar, om, om met moed uh, de straat op te gaan. Ja, Het boek uh, dat je geschreven hebt, De Grote Dictatortour, dat was uh, uh, luchtig van toon. Het was een soort uh, rondgang langs verschillende dictaturen... Uh, een beetje tong in cheek zou je kunnen zeggen. Maar dit had jij zelf nog niet meegemaakt: de, de bloedige repressie waar ze toch ook toe uh, in staat zijn. Nee, klopt. Dit is wel een hele andere ervaring, moet ik zeggen. Want ik kom nu al uh, voor de vierde keer in Damascus. En het is eigenlijk voor de eerste dat ik uh, dat er een, een ja, toch wel een gespannen sfeer hangt... En. Uh, dat je ziet wat er achter de schermen plaatsvindt. Of, daar kom je eigenlijk nooit echt achter, maar wat er binnen de huiskamers plaatsvindt. En hoe mensen eigenlijk onder de situatie lijden. Dat is iets waar, waar je uh, niet achter komt. Gewoon in een land als Syrië, omdat hier nauwelijks over politiek gepraat wordt. Uh, en, en nu zijn mensen daar toch iets opener over. Wat heeft je Dat het meest. Ik krijg mee wat, wat werkelijk speelt. Ja, wat heeft je het meest verbaasd in de laatste weken? Uh, nou ja, toch wel dat, dat er uh, vrij veel tegenstand is. Want wat je normaal gesproken hoort als je hier bent, is dat, uh, dat de president ontzettend veel aanhang heeft. Wat volgens mij ook nog steeds zo is. Uh, maar je krijgt niet mee uh, ja, de, de verschrikkelijke verhalen zeg maar, van het gezien. Uh, en hoe mensen dat meemaken. Bijvoorbeeld nu wordt pas goed duidelijk van hoe, hoe zo'n geheime dienst, wat voor invloed die heeft op, op de mensen. Dat als je hier een uh, pagina, print van de facebook de revolutiepagina. Dat, dat dan tien minuten later uh, de geheime dienst voor de deur staat. Uh, of, of dat mensen aan de lopende band worden opgepakt. omdat ze uh, een telefoontje hebben gepleegd. <laughs> waarin uh, de naam van de president in voorkwam. Dat soort dingen. Of de kinderen die in Darra toen uh, zijn gearresteerd, daarmee toen, uh, begon. begonnen. Uh, en en die, uh, waarvan de, de vingernagels zijn uitgetrokken en de uh, tanden uit de mond zijn geslagen. Het uh, zouden kinderen. Het kan tussen de 11 en de 15 zijn. Ja, dat zijn toch dingen die, uh, die wel aan het hart gaan. Het is toch allemaal erger dan het aanvankelijk leek. Irene de Zwaan, hartelijk dank. Oké. Okay. Aangeschoven is Rick Delhaas om te gaan het hebben over uh, Ivoorkust. Ja, het, het gaat er maar door. We dachten eigenlijk een week geleden van nou, de eindstrijd is aangebroken. Uh, Kobakbo zal binnenkort wel uh, vertrekken. Maar uh, hij, hij lijkt toch veel koppiger dan, dan we dachten? Ja, we dachten dat zeker na um, de, de ingreep van de Fransen... die uh, zware wapens van Bakbo uh, hadden uh, onklaargemaakt. Maar hij blijft er maar zitten. En uh, het is nu zelfs zo dat uh, aanhangers van hem... weer uh, de winnaar van de verkiezingen, Watara... Uh, in zijn hotel hebben aangevallen. Uh, en die, uh, die die duurt voort... Ja, en dan uh, intussen blijkt Watara op voorhand al een beschadigd president te kunnen worden. Want, want er komen ook berichten over mensenrechten schendingen uh, aan zijn zijde. Ja, dat is, uh, er is een rapport nu uitgekomen van Human Rights Watch die daar de afgelopen maand onderzoek... Uh naar heeft gedaan. Dat is vooral ook in het westen van Ivorcus. En ze hebben mensen vluchtelingen gesproken in het buurland. Uh, en daar wordt eigenlijk gewacht gemaakt van schendingen van uh, mensenrechten aan beide zijden. Ja, een interessante kwestie om eens over verder te praten. Klaas van Walraven is onderzoeker aan het Afrika-studiecentrum van de Universiteit Leiden. Hij zit in de studio in Amsterdam. Goedenavond. Goedenavond. Nou, niet in de studio, maar thuis, volgens mij. Um, ja. hoe, hoe kan dat, dat. dat uh, Bakbo, want je zou zeggen: hij heeft misschien nog duizend strijders, uh, wordt geschat. Hoe, hoe kan hij dit volhouden? Nou ja, hij heeft uh, de strijders van de presidentiële garde, uh, de milities van de uh, jonge patriotten. Uh, die mensen hebben alles te verliezen bij uh, zijn nederlaag. Dus die, uh, die zijn wel heel erg fanatiek om te proberen die nederlaag te voorkomen. Ja, maar er is een VN troepenmacht, uh, er zijn Franse troepen, uh, er zijn uh, ja, zeg maar, uh, troepen van uh, Watara... Ja, nou ja, kijk, ik, de, de Fransen hebben de afgelopen maandag uh, ingegrepen, samen met de VN-troepen. Ze zouden op zichzelf natuurlijk veel meer kunnen doen. Uh, maar de Fransen zijn bang dat ze beschuldigd worden van neocoloniale praktijken. Dus ze hebben de laatste jaren uh, heel voorzichtig steeds gemanoeuvreerd in het Ivoriaanse uh, moeras. Maar ik denk militair gezien, de Fransen zouden beslist in staat zijn om uh, Kabakbo uit het presidentieel paleis te verwijderen. Ja, nu zijn ze maar een beetje neocoloniale koloniaal geweest. Nou ja, uh, u zegt het, het, is, het wordt een beetje een hypocriet uh, spelletje. Uh, en we kijken nu naar een uh, ontluikend humanitair massadrama. Uh, een stad waar 4 miljoen mensen wonen uh, en die geen stroom water meer hebben. Uh, en in plaats daarvan zie je in de westerse media uh, vrij academische discussies over of de Verenigde Naties zijn mandaat heeft uh, uh, overstept. Hè, zoals men dat in het, in het Engels zegt. En of de Fransen wel uh, zo uh, sterk mogen optreden. Uh, maar ik denk wel dat het uh, tijd is geworden om uh, te proberen... Uh, Kabakbo dat laatste zetje te geven uh, voordat hij uh, weer sterker wordt. Ja, want waar, waarom houdt hij zo hard? Waarom is hij zo ingegraven in zijn bunker in, in de tuin? Nou ja, dit gaat niet meer over politieke overtuiging. Dit gaat puur over uh, eigenbelang, economisch eigenbelang, financieel eigenbelang. Het is een publiek geheim dat de clan rond uh, Gbagbo al jarenlang zichzelf heeft verrijkt. Eh, middels de staatsinkoopbureaus voor cacao. Um, uh, ja, men heeft uh, veel geld uh, te verliezen. En uh, waarschijnlijk, althans dat beweren uh, bepaalde westerse analisten, probeert Gbagbo ook het... Uh, uh, de eventuele regering van Ouattara uh, op deze manier uh, steeds moeilijker te maken. Ja, het is niet een, een karaktertrek van Gbagbo om zich zo te verzetten... of, uh, zoals ook al geschreven wordt, uh, mevrouw Simone Gbagbo... Die ja, nou ja, uit. ongetwijfeld uh, komt zijn karakter uh, erbij. En uh, zal zijn vrouw op de achtergrond ook een rol spelen. Maar nou is dat natuurlijk altijd een klassiek gegeven. Hè? De vrouw op de achtergrond die de werkelijke macht vormt. Maar uh, nogmaals, uh, de Gbakbo's hebben een, een hele grote groep mensen om zich heen verzameld in al die jaren. En die hebben hier behoorlijk van geprofiteerd. En uh, ja, die staan nu natuurlijk op het punt om heel erg veel te gaan uh, verliezen. Maar dat, uh, dat zou impliceren dat als Gbakbo vertrouwt... Uh, dat er nog steeds een kliek is die aan zijn zijde stond, die misschien voor eigen overleven kan doorvechten? Uh, zeker. Uh, er zijn nog heel veel milities in allerlei slums in uh, Abidjan. Uh, die moeten ook allemaal ontwapend worden. Dus de, de problemen zijn echt nog niet helemaal opgelost. Uh, wanneer Gbagbo eventueel het veld ruimt. Ja, u, u zei van er is geen stromend water in, in Abidjan. Uh, waar 4 miljoen uh, mensen wonen. En u denkt dat dit een uh, humanitair drama kan worden... Nou, ik, ik, ik vind het me erg moeilijk voor te stellen hoe het is voor mensen in zo'n grote stad om uh, in leven te blijven. als er uh, geen stromend water is. Ik weet wel dat er bepaalde punten zijn waar mensen water kunnen krijgen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel de straat op. Dat is een groot risico. Op zichzelf uh, zijn er genoeg winkels en supermarkten die nog vol uh, zijn met levensmiddelen. Maar het is voor mensen wat je uit, in, in de kranten leest en uh, interviews opmaakt. Uh, Erg moeilijk en risicovol om de straat op te gaan. Ja, u zegt van uh, het lijkt ook wel een reden voor Gbagbo. Uh, um, door zo lang vast te houden. om het presidentschap van Ouattara alvast uh, ja, te beschadigen. Ja. Uh, ja. En, en denkt u dat dat op deze manier ook lukt? Dat inderdaad zeg maar. een land niet meer bij elkaar is te houden. Door, uh, doordat het zo verdeeld is? Nou ja, in is de facto al uit elkaar gevallen in 2003. Um, de uitdaging voor Watara zou inderdaad zijn om te proberen... ...Ivoorkust weer aan elkaar te lijmen. Dat zou hoe dan ook een heel moeilijk, uh, moeilijke politieke agenda zijn geworden... ...al na de verkiezingen van uh, november vorig jaar. Uh, de hele militaire ontwikkeling van de afgelopen maand... ...zal dat inderdaad uh, nog moeilijker worden. Want er wordt natuurlijk meer haat gezaaid. Hè, en de, de, ja, de, de milities van Gbagbo en die van de kant van uh, die zijn tegen elkaar opgehitst al sinds jaren dag. Er is sprake geweest van heel veel xenofobie. Uh, dus wat eraan heeft zal heel veel moeite uh, krijgen om uh, iets van vrede in Ivoorkust uh, terug te brengen. En hij is op voorhand eigenlijk al een beschadigd uh, president zou je kunnen zeggen. Met dat ja, uh, rapport daar, ik, over ik, mensenrechten schendingen. Ja, ik erger me een beetje aan de manier waarop de westerse media hierover rapporteren. Het zal uh, ongetwijfeld waar zijn dat milities van, uh, uh, nou niet watara, maar diegenen die zich nu de republikeinse strijdkrachten noemen... ...bij dit soort uh, vreselijke, vreselijke praktijken betrokken zijn geweest in het westen van het land. Net zoals overigens de troepen die voor Gbagbo vechten. Het is eigenlijk een beetje helaas de manier waarop oorlogen, burgeroorlogen in Afrika worden uitgevochten. Maar het is echt helemaal de vraag of Wattara als persoon de republikeinse strijdkrachten onder controle heeft. Nee, maar die ze strijden wel aan die... zijn kant. En dat uh, heeft tot gevolg dat hij uiteindelijk politiek en moreel inderdaad verantwoordelijk is. En daar ook de uh, verantwoordelijkheid voor zal moeten nemen. Wat hij overigens ook al gedaan heeft in de zin dat hij ges gesteld heeft dat uh, het een en ander inderdaad moet worden uitgezocht. Ja, maar, maar wij hebben zelf al, dat... al, al moeite met onderzoeken en dan verantwoordelijke aanwijzen. Het lijkt me in Ivorcus uh, nog moeilijker. Uh, dat zal ongetwijfeld uh, problematisch zijn, maar er zijn genoeg organisaties, NGO's als Human Rights Watch en Amnesty International en serieuze onderzoekers die uh, bloedbaden uh, op termijn, uh, wanneer de rust is weergekeerd, zouden kunnen uh, onderzoeken. En uh, zouden kunnen onderzoeken wie daarvoor verantwoordelijk is geweest. Wat er aan is als politicus, ja, type technocraat, uh, een diplomaat. Hij is eerder te netjes voor het uh, moddergevecht dat de Ivoriaanse politiek is geworden, dan dat hij uh, uh, lijkt op een typische Ivoriaanse politicus. Ja, denkt u dat dit nog in een lange eindstrijd uh, zich voort kan zetten? Of, of... Uh, dat lijkt er nu wel op. Ik hoop het uh, niet. Ik denk dat het voor iedereen, voor de hele Ivoriaanse bevolking. En zeker voor de bevolking in Abidjan. Um, belangrijk is dat de militaire padstelling wordt uh, doorbroken. Ja, en ik denk toch wel, zonder nou uh, zelf een politiek standpunt uh, in te willen nemen. Dat die uh, in passen moet worden doorbroken ten voordele van Ouattara. Die electoraal gekozen is, internationaal ook is erkend. En ja, hij, hij is de president van Ivorcus. Of. Uh, Gebakboden, nou uh, wil accepteren of niet? Klaas van Walraven, dank. U bent onderzoeker aan het Afrika-studiecentrum van de Universiteit van Leiden. Gaan we verder met uh, onze vastrubriek Bellen met de Wereld? Hallo, Hallo, Bellen met de Wereld? Hallo, please check and try again. De Japanse lokale omroep Ishinomaki is sinds de aardbeving van 11 maart onmisbaar geworden voor tienduizenden Japanners. Elke dag brengt de omroep in hun gebied een speciale nooduitzending voor de getroffenen. Via het station vonden al veel slachtoffers hun fami vermiste familie en vrienden terug. Presentator van het alles is Takahashi Yukie. En wij belden met haar. Heeft uw radiostation schade opgelopen in de laatste naschokken? Ja, zeker. Uh, de elektriciteit die, uh, is uitgevallen, er was geen water meer, internet deed het niet. Uh, maar de schade verder aan het radiostation, dat viel hartstikke mee. Wat heeft uw radiostation als eerste gedaan na de ramp enkele weken geleden? Meteen hebben we een bericht afgegeven dat er een aardbeving was en een tsunami. We hebben mensen geadviseerd, breng jezelf zo snel mogelijk in veiligheid. Dat hebben we echt een paar keer herhaald, die uitzending. Um, we zijn toen eigenlijk vrijwel meteen een soort noodprogrammering gestart. En dat hield in dat wij dus updates gaven van de ernst van de situatie in, de, in bepaalde delen van de stad. En uh, dat deden we allemaal vanaf het stadhuis. We waren zo heel dicht bij de informatiebron. Hoeveel vermiste dierbaren heeft u geholpen om weer bij elkaar te komen? En welke hereniging greep u het meeste aan? Ja, het een we weten van zeker 50, 60 mensen dat zij elkaar gevonden hebben dankzij onze radiooproepen. Maar het zijn er ongetwijfeld veel meer, want niet iedereen heeft dat natuurlijk laten weten. Um, de mensen hebben aangegeven dat ze heel erg afhankelijk van ons waren. Want de telefoon doet het niet, de mail doet het niet. Dus alleen via de radio konden ze met elkaar contact leggen en ook uitzoeken of hun familie of vrienden nog in leven waren. En dat deden ze via allerlei oproepjes. En, en dan vroegen ze bijvoorbeeld van: uh, gaat het goed en kun je uh, misschien naar het stadhuis komen? Want daar zijn we. En heel veel mensen hebben elkaar dus uh, zo gevonden. Ook zijn mensen op deze manier erachter gekomen dat bepaalde mensen uh, niet meer leefden. Dus waren overleden en uh, dat nieuws maakte me ook uh, vaak wel verdrietig. Hoe lang bent u van plan om nog met deze, dit type uitzendingen door te gaan? Ook deze dagen hebben we nog steeds wel 2 à 3 oproepjes, maar het wordt gaandeweg minder. Misschien nog een weekje en dan stoppen we daarmee en dan gaan we gewoon weer verder met de normale uitzending. Wat voor een impact heeft de ramp op u persoonlijk gehad? Wat voor een impact heeft de ramp op u persoonlijk gehad? Ik woon zelf op een heuvel en mijn huis staat er gelukkig nog steeds. Maar die van mijn opa en oma die is wel weggespoeld door de tsunami. Ze leven gelukkig nog. We zijn ontzettend dankbaar dat de wereld zo met ons meeleeft. Oké, okay, thank you very much. U hoorde Takahashi Yukie van radiostation Maki in gesprek met Jasper Fakkert. U luistert naar de VPRO Bureau Buitenland. Onze website vilavpro.nl. Klik op de zondag, kunt u alles nog eens nalezen en terugluisteren. China heeft de productie laten stoppen van bijna de helft van de zuivelbedrijven in het land. De fabriek van de Nederlandse ondernemer Mark de Ruiter is daar een van. Met de maatregel hoopt Peking weer orde op zaken te stellen in de besmette zuivelindustrie van China. Maar de Ruiter, die zelf een schone fabriek heeft, voelt zich belazerd. Een verslag van Ellen van Dalen. Ik ben niet hoogmoedig, maar we zijn toch wel het meest bekende kaasbedrijf van China. Ik ben een specifiek bijzonder bedrijf omdat ik de enige natuurlijke kaasmaker ben hier in China. Uh, de rest is allemaal fabriekskaas. De Nederlandse markt de ruiter heeft sinds vijf jaar een kleine kaasfabriek in Shanxi, een provincie in het noorden van China. Onder de naam Yellow Valley Cheese maakt hij goudse kaas. Althans, de smaak verschilt er nauwelijks van. Met biologische melk zonder antibiotica of kunstmatige ingrediënten. Ik ben er ingestapt omdat ik uh, de kleinschalige boeren wilde helpen. En dat was de ja, reden waarom ik kaas ben gaan maken. Om de boeren een betere prijs te betalen. De middelman, ja, de middelman eruit te halen. En op die manier de boeren gewoon een goede prijs voor melk te geven. Hoe verantwoord en zuiver de zuivel ook is... toch moet de fabriek van de ruiter voorlopig dicht. Net als 600 andere bedrijven. Met deze maatregel wil de Chinese regering de controle in handen krijgen in de zuivelindustrie. Die wordt geplaagd door schandalen. Vrijdag nog overleden er drie kinderen door vergiftigde melk. 35 kinderen worden op dit moment nog steeds behandeld in ziekenhuizen. Maar de eerste schandalen gaan verder terug. Het komt allemaal voort vanuit de melaminecrisis in 2008, die eigenlijk al begon in 2007. Want de overheid wist voor negen maanden, althans de bedrijven die melamine toegevoegd hadden aan hun melkpoeder, die wisten dat. En ja, toen kwam dat na de Olympische Spelen ja, in het openbaar. International Desk. This is the place where we bring you the world up to the minute. Poisonous milk powder has now affected more than 50,000 children in China. In China zijn bijna zes keer zoveel kinderen ziek geworden door melamine dan tot nu toe werd gedacht. The Chinese milk scandal now goes beyond China and it goes beyond milk. De schaafproducten zijn vervuild met melamine. Door deze giftige stof toe te voegen kunnen fabrikanten verhullen dat de melk is aangelengd met water. Het schandaal heeft de Chinese overheid in verlegenheid gebracht. Het betekent een nieuwe knauw voor het consumentenvertrouwen. In september vorig jaar werd opnieuw melamine in melkpoeder ontdekt... in een Chinese fabriek. Ook toen moest de ruiter de fabriek al een keer sluiten. Opeens op 13 september was het... u mag geen, uh, geen kaas meer maken. En, uh, want toen kwam het hele verhaal uh, tevoorschijn van de melkpoeder... en. Uh, uh, ja, toen hebben wij eigenlijk uh, maanden geen kaas mogen maken. Niet omdat we problemen hadden, maar omdat ze niet wisten wat ze moesten doen. Met al die, uh, met die problemen. En, en wat deed u in die tussentijd? Nou, laat ik zeggen dat mijn bloed, uh, hoe zeg je dat, mijn bloeddruk hoog opliep. En, <laughs> en ja, wij wij. Uh, Praten, praten met de officials, uitzoeken, wat, waarom, wat gaat er nu gebeuren? Maar niemand wist wat. Uh, en uiteindelijk, toen we twee, drie maanden later weer kaas mochten gaan maken... Nou, moesten we opeens alles... Uh, moesten we ook gaan betalen voor uh, allerlei uh, uh, ja, uh, testen. Uh, op onze kosten daarbij. Uh, om, te, om vooral te zorgen dat er geen melamine in zou zitten. Het kostte ons een jaar om, om, om onze markt aandeel weer terug te pakken, wat we hadden. In december, we zeiden van... nou, volgend jaar voor 2011 lekker er tegenaan. Uh, en dan komt dit verhaal uh, op je deur uh, mat vallen. Ja, dan, uh, en dan, dan gaat uh, uw bloeddruk het... weer. <laughs> ja, een beetje, een beetje. Ja, nee, het is niet leuk. Op dit moment, nee. Wat gaat u doen? Okay. Nou, ja, op dit moment uh, proberen we met de overheid te praten. Uh, A, kan er uh, compensatie komen? Uh, voor, ja, want ik bedoel, als buitenlandse investeerder ben ik hier gekomen. En, en je wordt door maatregelen getroffen die sowieso nooit door ons veroorzaakt zijn. Hè, of de, ja, die zijn door de grote bedrijven uiteindelijk uh, gedaan. Uh, en daarnaast uh, zijn we ook aan het kijken of we eventueel een partnership kunnen sluiten. Ja, dat ik het kaas maken uh, ga verhuizen naar een ander bedrijf. Wat wel alle licenties heeft en die ook alle laboratoria heeft. Een Chinees ja, bedrijf. Een Chinees bedrijf. Maar en dat is ja. precies wat ze willen natuurlijk, laten we wel wezen. En dan, ja, ze willen alles, alle kleintjes, in wezen eruit hebben. Want dus, hebben ja, ze uw wat... know-how, de kaasman uit Holland. <laughs> ja, maar goed, ik ben maar een kleine boer in, in heel China. Hè? En omdat hij zo klein is, kan de ruiter geen eigen laboratorium betalen. Dat zou hem 250.000 euro moeten kosten... En dat lab moet alle ingrediënten zelf op zuiverheid gaan controleren. De Nederlandse ondernemer gelooft niet dat deze vorm van zelfregulering... dé oplossing is voor het probleem. Ze hadden dus ook kunnen kiezen om te zeggen... nou, uh, kleine bedrijven die worden gecontroleerd extra door de overheid. En de grote bedrijven moeten zichzelf controleren met al deze uh, apparatuur. En daarnaast controleren we die grote bedrijven ook. Nou, dan heb je een win-win situatie voor ook kleinere bedrijven en grotere bedrijven. Maar waarom gaat u eigenlijk niet iets anders doen? Kijk, mijn motivatie om hier te zijn en het werk wat ik doe te doen, is om die kleine boeren te helpen. En om hen een goed inkomen te geven en te zorgen dat zij uh, wat wij met Fairtrade proberen te bereiken, om hun een, een, een goed levenslivelihood uh, ja, uh, te geven. Ja, maar ja, als u te zoveel ja, tegenwerking als... krijgt. Ja, nu, nu is het ook de vraag, gaan we door? Ik bedoel, kijk, het, het wordt het, ons nu natuurlijk zo moeilijk gemaakt... dat de kans bestaat dat wij niet door kunnen gaan. Ik heb nog één uh, optie en dat is met een Chinees bedrijf samenwerken. En daar praat ik vandaag ook nog mee, uh, nadat ik bij jullie weg ben. En dan uh, kijken of we daar tot een, een, ja, een, een samenwerking kunnen vinden... die uh, voor beide partijen acceptabel is en die dan ook uh, winstgevend kan worden... Kijk, en als dat niet lukt, ja, dan uh, is het uh, einde Yellow Valley. Dat is duidelijk. Pijnlijk. Uh, ja, uiteindelijk uh, zal dat wel pijn opleveren, ja. Maar ja, ik durfde er niet aan te denken. Week, knap crimineel. Deze week besteedt de VPRO op radio en tv aandacht aan criminaliteit. En buitenlandverslaggever Katie Sheriff reist voor ons naar een van de gevaarlijkste steden ter wereld. De Mexicaanse stad Ciudad Juarez. Een grensstad met de VS waar rivaliserende drugsbendes elkaar bestrijden. En illegale migratie en moord hoogtij vieren. Katie, welkom in de studio. Dag. Wat heb je uh, zelf op straat meegekregen van al het geweld? Nou, ik heb zelf geen geweld meegemaakt, gelukkig. Um, wat je wel merkt is, uh, mensen zijn ontzettend bang. Een beetje paranoïde eigenlijk. Uh, iedereen is continu bezig van, waar ben ik? Hoe laat is het? Uh, oh, het wordt al donker. Ik moet naar huis. Um Mensen durven niet echt meer over straat te lopen als het niet nodig is. Neem het liefst de auto. Uh, restaurants zijn compleet leeg midden op de dag. Uh, terwijl dat een moment is waarop Mexicanen gaan eten. En uh, nou ja, dan zaten we gewoon met misschien twee, drie andere tafeltjes in een heel groot restaurant zaten we te eten. En, en ben je zelf ook gewezen op uh, de do's en don'ts in zo'n gevaarlijke stad? Dat mensen zeiden van nou, dit moet je even niet doen? Nou ja, op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, was ik in een winkelcentrum en degene die die ons rondreed, die was even ergens anders naartoe. En ik zag ons hotel op, nou vijf minuten loopafstand. En ik zeg tegen de journalist waarmee ik van laten we, laten we gaan lopen. Ik bedoel, het is zo dichtbij. Ik zeg nee, ben je helemaal gek geworden? Dat ze je doodsvonden steken, helemaal als buitenlander. Zeg, ja, of, uh, of er gebeurt iets minder ernstigs zoals uh, beroofd worden. Maar het is, ja, het is gewoon niet, niet te doen. Er gebeurt altijd iets. Uh, vrouwenmoorden ja. is, is specifiek een, een probleem daar. Ja, dat klopt. Daar, heb ik, daar gaat de eerste reportage van me over. Um, sinds 1993 uh, zijn er bijna 1200 vrouwen vermoord uh, in Juarez. Uh, en uh, er zijn er ook vele nog verdwenen. En het is nogal onduidelijk wat er eigenlijk met die vrouwen is gebeurd. Want de meeste van die zaken blijven onbestraft. Laten we maar meteen gaan luisteren naar deze reportage. Je reiste samen met Wil Pansters, hoogleraar Latijns-Amerika in Utrecht... en in het bijzonder Mexico. En jullie gingen op bezoek bij Olga, de moeder van Monica. Een jueves. toen ze was het laatste dat ik haar Hier aan de muur een hele grote foto van een prachtig meisje. Is dat Monika? Ja, Monika. is mijn hij, Monika Janet Alanis. Morgen is het precies twee jaar geleden dat Olga haar 18-jarige dochter Monika voor het laatst zag. Het was een donderdag. Ze kwam niet thuis van de universiteit, waar ze sinds een half jaar studeerde. Een dag na haar verdwijning ging ik naar het openbaar ministerie. Ze gaven me posters met haar foto die ik door de stad kon ophangen. Ik heb er meer dan 5.000 verspreid. Maar de autoriteiten doen niks. Ze zoeken niet naar onze meisjes. Ja, hier een pamflet met een foto van Monica, Met hele grote bruine ogen. Van een ander meisje zegt de politie dat ze is gevonden, maar dat ze niet meer naar huis wil. Ze hebben haar moeder een brief gegeven die het meisje zou hebben ondertekend. Een stuk papier, niks meer. Maar zo gaat dat niet. Wij hebben het recht om onze dochters te zien, als ze al gevonden zijn, hè? Wat was ze nou het zwaarst in deze laatste twee jaar? Elke dag, elk moment is zwaar. Ze maakte altijd koffie voor me. En dat ik haar niet meer kan vasthouden. Ik zou naar buiten willen rennen en roepen... waar ben je, mijn kind? Hier Het is een We zijn dus nu op het plein voor de kerk en uh, mijn gids, Judith legt uit dat dit de plek is waar uh, heel veel vrouwen verdwijnen. Je zou het op het eerste gezicht misschien niet zeggen, maar het centrum is dus heel gevaarlijk voor vrouwen. Je moet naar het centrum om Ja, en die vrouwen moeten naar het centrum om dingen te kopen of ze moeten hier overstappen van huis naar de bus naar hun werk. Een konvooi van de uh, federale politie halen we nu in. Overal politie, overal blauwe grote SUV's. We kunnen nog geen straat inrijden of er staat alweer een wegversperring van de federale politie. Het lijken we robocops in hun blauwe harnassen met maskers en grote zonnebrillen... en altijd een automatisch wapen in de aanslag. De Mexicaanse president Calderón stuurde deze politie naar Juarez. om het leger te helpen bij de bestrijding van drugskartels. Maar sinds de aanwezigheid van die overheidstroppen... is het in de stad alleen maar gevaarlijker geworden. Nou, en hier op de muren de eerste, de eerste plakkaten van vermiste meisjes. De meisjes vermist net voor kerst afgelopen jaar, 18 jaar. 1,60 meter 60 lang, zoals ik. Ja. Donker haar. Half, half lang donker haar. Dit vind ik sowieso een heel symbolische plek. Het is de straat, hoe heet die? Kan ja. je constitution. Ja, de grondwet. Weg. Maar wetten lijken in deze straten niet te bestaan. Hoogleraar Wil Pansters is net als ik onder de indruk van de vele posters. met foto's van vrouwen die verspreid door de winderige woestijnstad hangen. Maar goed, wat hier, ik ga er toch wel even een foto van maken, want ik wil al heel veel zeggen hoor. In Nederland kregen de vrouwenmoorden 13 jaar terug veel aandacht na de moord op de Nederlandse heste van Nierop. De laatste tijd gaat het in het nieuws vooral over het drugsgeweld in Mexico. Mijn naam is Irma Guadalupe Casas-Franco en ik ben in La Irma Casas is directrice van het vrouwenopvanghuis Casa Amiga. Volgens haar is er in de afgelopen jaren niks veranderd voor vrouwen in Juarez. Ondanks een grote stapel rapporten die de noodklok luiden. Wat er aan de hand is, is dat de, de moorden op vrouwen... de laatste jaren nog zijn gestegen, verder zijn gestegen. Afgelopen jaar meer dan 300 hier in de stad. Maar dat de aandacht... Zeker ook internationaal aan het verdwijnen is. En dat komt omdat het helemaal overschaduwd wordt... door de, de zogenaamde drugsoorlog die vanuit de, de staat wordt gevoerd. Als er dan uh, vrouwen vermoord worden... en zij daar uh, onderzoek naar doen of vragen over stellen... het antwoord is ja, maar dan, die, waren die vrouwen die hadden natuurlijk iets... met die bendes of met die drugshandelaren. Of ze, of ze waren zelf gebruikers. Of uh, er zal wel iets niet pluis zijn geweest. Dus alles wordt, komt onder die grote paraplu van die war on drugs ik, te vallen. Real de lo que está pasando con esas mujer. Niet alleen in Juarez worden vrouwen vermoord, in heel Mexico worden vrouwen vermoord. Wat maakt Juarez specifiek zo anders? Is het door de of door de falta attention die ze dado Hier. Omdat het al zo lang aan de gang is. en omdat er veel aandacht voor is geweest. nationaal en internationaal. Er zijn studies, er zijn uh, diagnoses gemaakt. Um, er is informatie over. wat zijn de zones die gevaarlijk zijn voor vrouwen. welke omstandigheden. En dat, uh, dat, dat, dat is dus informatie waar je iets mee kan. waar je beleid op kan zetten. waar je initiatieven op kan nemen. En dat gebeurt niet. Terwijl elders in Mexico. De informatieachterstand eh, nog zo groot is dat men eigenlijk ook nog niet zoveel zou kunnen doen. Al gobierno le conviene que sigera estos Ja, We zijn hier in het uh, beruchte Campo Algodonero, waar uh, ettelijke jaren geleden de lijken van verschillende jonge meisjes. Vreselijk toegetakelde meisjes is gevonden. Waarbij nu bezig is met een enorm monument herdenkingsmonument. met, eh, met muren en eh, marmeren. lijkt wel een soort vitrines. Campo Algodonero, het katoenveld. was eerst een braakliggend terrein. maar krijgt nu een volledige makeover. Want in 2009 werd de Mexicaanse staat veroordeeld. door het Inter-Amerikaanse Hof van de Mensenrechten. Mexico had het onderzoek naar de moordzaken van het katoenveld slecht uitgevoerd. Ze la de un van een de en een monument. Socioloog Alfredo Limas doet al jaren onderzoek naar de vrouwenmoorden in Juarez... en was nauw betrokken bij die rechtszaak. Para las mujeres víctimas de feminicidio in la ciudad. In het uh, juridische oordeel. ...is opgeroepen om een, inderdaad een gedenkteken in het leven te roepen. Wat geldt voor alle slachtoffers van feminicide, Syrio, voor de gehele... Uh, die hele groep van, van jonge meisjes die hier de afgelopen jaren uh, zeg maar gesneuveld zijn. Wat is er daarna veranderd in Juárez? Empiorado in términos de la situación de los derechos humanos. Zijn rechtstreekse antwoord is dat de situatie eigenlijk zich verslechterd heeft uh, sinds uh, die uitspraak. En uh, dat heeft alles te maken met het feit dat de, zeg maar, de wetteloosheid in deze stad uh, nog steeds bestaat en misschien wel met de hele militarisering verslechterd is. En uh, daardoor vallen er nog steeds. ...veel slachtoffers en grijpt het onderliggende probleem van de, van de rechteloosheid en de wetteloosheid nog steeds om zich heen. En aan, aan, aan die uitspraak lijkt wel alsof daar nauwelijks of niks mee gedaan is. Ook het monument in aanbouw is een symbool van die onverschilligheid. Het had al in december af moeten zijn. De meeste vrouwenmoorden in Silda Juarez blijven onopgelost. Alleen bij slachtoffers van huiselijk geweld volgt soms een veroordeling... Daardoor weet ook niemand wat nou precies het verhaal is achter al die moorden en verdwijningen. Een nevel van vragen ligt over deze stad, waar vrouwen niet meer over straat durven. Zoals de 32-jarige Raquel, geboren en getogen Guarense. Ik ben bang, ik durf niet meer alleen over straat. Vrouwen lopen hier, zoveel gevaar. Nee, voor mij is er echt geen reden meer om in Juarez te blijven. No, vale pena ya estar in Juarez. Jij gaat er helemaal niet meer alleen over straat, hè? Nee, nee, nee, me da veel miedo. Me entra la paranoia. Me dacht, miedo. Vijf jaar geleden was dat nog wel anders, maar ik, ik ben gewoon paranoia geworden. En je ziet het ook, je ziet heel weinig vrouwen alleen over straat lopen. En wie je ziet, nou, wat dapper zijn die. En zie, si las que andan solas, qué valientes zijn. Een reportage van Katie Sheriff vanuit Ciudad Juárez in Mexico. Katie, volgende week het uh, tweede deel van, van jouw uh, reportage. Nee, de week erop. De week Vanaf erop. 24 april een tweeluik over de situatie in Ciudad Juárez. Hier in de studio is uh, Arsène van Nierop. Uh, uw dochter werd ook uh, genoemd, Hester van Nierop. Die is uh, vermoord, ook in, uh, in uh, Juárez. Ja, in 1998, dus wel al 12 jaar, 13 jaar geleden. Ik zou u willen vragen, wat is er gebeurd? Maar dat weet u eigenlijk nog steeds niet. Nee. Nee, dat klopt. Hester is uh, in een hotel uh, vermoord. Bewusteloos geslagen, verkracht en vermoord. En met een handdoek onder middel onder hun bed geschoven. En uh, de volgende ochtend hebben ze haar gevonden. Het kamermeisje. En uh, ja, die heeft daar natuurlijk... Uh, uh, rugbaarheid aangegeven. En uh, degene van wie de hotelkamer was, Roberto Flores, zat er al drie dagen. Dus daarvan zou je kunnen zeggen van nou, oké, okay, je maakt een tekening van de man en uh, die stuur je rond. Dat heeft twee jaar geduurd voordat uiteindelijk die tekening op tafel lag. Ja, dat is een beetje... En daar houdt het verhaal op. Hester was uh, in Mexico uh, uh, om te vieren dat ze was afgestudeerd als uh, architecte. Ja, ze was uh, inderdaad afgestudeerd en haar jongere zusje zat, uh, was langs de kust schildpadden aan het beschermen. En daarom vond ze het leuk om eerst langs Mexico te gaan. En ze was van plan om naar de Verenigde Staten te gaan om daar werk te zoeken of een stageplek. Vandaar dat ze die grens over moest. En we hebben met z'n allen uh, ja, over de kaart gebogen gestaan van... Goh, waar kan je het beste de grens over? Nou, Ciudad Juarez... Uh, je, weet, je weet eigenlijk dan niet uh, wat de gevaren zijn daar. Uh, die waren, waren ook niet bekend. Stonden ook niet in de Lonely Planet. Had u een beeld van, van Ciudad Juarez absoluut voor niet. deze gebeurtenissen? Nee, absoluut niet. Gewoon een plek op de kaart waar je makkelijk de ja, grens over kan. Ja, aan de ja, andere kant El Paso. Ja, ja want wij, wil, wij wisten dat Tijuana gevaarlijk was. En Ciudad Juarez was gewoon onbekend. was een industriestad. Stond ook zo beschreven in de Lonely Planet uh, om... Ja, een oninteressante industriestad. En dan blijkt het uiteindelijk dat het een miljoenenstad is. He, die stad is gegroeid vanaf 1993 toen... Uh uh, Amerika en Canada met uh, Mexico een vrijhandelsverdrag afsloten. En vanaf dat moment zijn er per dag 400 mensen bijgekomen. Die zijn allemaal in de woestijn terechtgekomen. En dat werkt natuurlijk ook. Uh, ja, die mensen zoeken werk. De vrouwen worden aangenomen vanwege het geduld en de fijne handen. De mannen... Uh, ja. Hopen op een drugstransport, want het is ook meteen de grootste grensstad van de hele wereld. U kent en... de stad inmiddels goed, want u, u bent er ook uh, naartoe gegaan, meerdere malen. Uh, de eerste keer bent u ook daadwerkelijk in de hotelkamer geweest waar uw dochter is vermoord. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. Hoe was dat? Nou ja, uh, aangrijpend uiteraard. Uh, voor mij ook uh, verduidelijkend omdat ik zag dat als ze die kamer inkwam, dat ze er nooit meer uit kon. En uh, omdat ik ook zag dat hij hoog was, uh, twee hoog en ver van de receptie bij wijze van spreken. En de man heeft dat uh, wel degelijk goed uh, van tevoren uh, bedacht. En uiteindelijk bleek de man ook. Een vriendje van de hoteleigenaar, dat hoorden we dan in 2007... van de procureur-generaal waar we toen mee praten... de hoteleigenaar was toen ondertussen overleden. En het bleek toen ineens dat de uh, mensen die in het hotel... de medewerkers van het hotel, die, de, die durfden toen te getuigen. Dat ton, tot dat moment durfden ze niet te praten of te getuigen over de moord op Hester. Waarom niet? Ja, omdat de hoteleigenaar een vriendje was van de moordenaar. En die heeft... Absoluut, Daar ben ik van overtuigd, get, overtuigd gedreigd. Van, uh, als jij uh, iets vertelt over, die, uh, over de moordenaar... dan weten we jou te vinden. Dan weten we je kinderen te vinden. Ja. Dat is eigenlijk het maffe aan dit verhaal. Dat, dat, uh, uh, er zijn mensen die, die de dader toch daar moeten hebben gezien. Hij is vaak langs die receptie gekomen. Mm -hmm. door, er is een compositietekening ja. gemaakt. Uh, zijn naam, die, of althans een naam is opgeschreven. Ja. Hoe is het mogelijk dat er nog steeds geen schot in die zaak zit? Nou, het is zo dat uh, uh, de, er is een, uh, een Nederlandse politieattaché van, van onze eigen KLPD... die in, Was in Washington ge gevestigd is. Uh, die is op onderzoek uitgegaan, die heeft navraag gedaan. En de dader blijkt uh, zowel in de Mexicaanse gevangenissen... als in de uh, gevangenissen van de Verenigde Staten gezeten te hebben. Dus het is wel degelijk een bekende van de politie. En dus ook ja, redelijk gevaarlijk, denk ik, voor uh, omstanders. Wat uit de reportage blijkt en wat ook uit dit verhaal blijkt... is dat het de autoriteiten eigenlijk... Uh, een, nou ja, laat ik zeggen dat het niet de prioriteit heeft bij de autoriteiten. Al deze moorden. Nee, autoriteiten hebben vooral wetten. Die hebben wetten gemaakt. Wij zijn in 2007 daar geweest en <tomt> hebben daarbij uh, de autoriteiten natuurlijk ook gepraat. En we kregen uh, de wet te zien die er gemaakt was speciaal uh, voor vrouwen om vrouwen vrij te stellen van geweld. Alleen, het, ze worden niet doorgevoerd. En uh, ja, dat is natuurlijk een stap die je moet maken als overheid. Als je dat niet doet gebeurt er niks. Is, het, is dat ook de reden waarom er zoveel vrouwen worden vermoord? Gewoon omdat het kan? Omdat dat mensen inmiddels weten dat er niet wordt opgetreden? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat het dat een dat, soort vrijhaven voor lustmoordenaars is ja, geworden. kijk, de, de moordenaar van Hester sprak Engels met Hester. En uh, uh, is, het is hoogstwaarschijnlijk dat hij uit El Paso kwam. He, ze steken de grenzen over vanuit Amerika. Dat is geen enkel probleem. En uh, kunnen gewoon weer terug. En kunnen hier... En, in Ciudad Juárez aan die kant kunnen ze doen wat ze willen. Terwijl El Paso de meest veilige stad van uh, de Verenigde Staten is. U heeft Stichting Hester opgericht, uh, uit naam van uw dochter. Uh, u zet zich daar met die stichting in... Uh, voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Wat doen jullie in praktijk? Uh, in praktijk uh, uh, verzamelen wij geld om naar Casa Amiga over te maken. Casa Amiga is het, uh, het opvangcentrum... Uh, waar Katie uh, het net in de uitzending over had. En uh, Casa Amiga vangt vrouwen op uh, psychisch, uh, sociaal, medisch en juridisch. Um, en uh, zorgt dat vrouwen weer uh, met meer zelfverzekerdheid uh, en zelf... Respect uh, verder leven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dan, uh, het is ook zo dat uh, Casa Amiga uh, een hoop doet aan voorlichting. Uh, en en jongeren voorlicht, uh, zowel mannen als vrouwen, hoe ze het beste kunnen leven. En dat dat ook is zonder elkaar te slaan, bij wijze van Is dat voor u ook, een uh, kan me voorstellen, een, een manier om toch iets positiefs te doen met, met uh, alles wat er gebeurd is? Ja, absoluut. absoluut. Het, uh, het geeft mij uh, een goed gevoel. Ten eerste uh, heb ik met een heel aantal van die vrouwen gepraat. En heb ik gemerkt dat ze veel beter in hun vel kwamen te zitten uh, door Casa Amia. En uh, ik merk ook aan mezelf dat ik het uh, een prettige manier vind om. Um, uh, met de dood en, of met de moord op Hester bezig te zijn. Kijk, ik heb van het begin af aan geweten... dat ik de criminaliteit in Ciudad Juárez niet zou kunnen aanpakken. Maar wel uh, uh, dat ik er iets aan zou kunnen doen... zodanig dat die vrouwen van binnenuit... Uh, uh, ja, hun eigen uh, leven weer zouden kunnen oppakken. En ik denk dat dat mij een positief gevoel geeft. En ja, dat zorgt er ook voor dat ik dus niet negatief aan mijn eigen kind hoeft te denken. Dat het niet alleen maar uh, uh, Hester is die vermoord is... maar dat, dat Hester ook nog altijd meer blijft dan alleen een vermoorde vrouw. Ja. ja, ja. Ik hoop dat de dader ooit uh, gevonden wordt. En ben... wens u heel veel succes met de stichting. Ja, we, ga, we gaan daar dapper ook mee verder. Want nu is het zo dat de Nederlandse overheid... Uh, de zaak Hester samen met tien andere zaken... Uh, in uh, maart heeft voorgeleid... Uh, bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten. En uh, daar zullen vast een heel aantal zaken inderdaad van worden geaccepteerd. En zodra dat zo is, dan hoor je me weer uh, het volgende nieuws van de daken schreeuwen. Arsene van Nierop, dank u wel. Oké. Okay. Meer informatie over Stichting Hester via de website www.hester.nu of via onze website vilavpro.nl. Berichten uit Blogistan. Nederland kan fluiten naar de miljarden van iSafe. Gisteren stemden de IJslanders in een referendum massaal tegen terugbetaling. Al wekenlang broeit het sentiment over de terugbetaling op het internet. Jasper Vakkerd heeft gekeken wat de IJslanders op blogs erover geschreven hebben. Vertel, wat heb je allemaal gevonden? Nou, gisteren was het inderdaad dus zover het tweede referendum in IJsland... over de terugbetaling van de iSafe schulden. Maar net als in het eerste referendum hebben de IJslanders massaal nee gestemd. Bijna 60% van de IJslanders die is tegen de terugbetaling. Ja, dat is nogal logisch, want het moet uit hun zak komen. Ik zou ook tegen zijn als het uit mijn zak moest komen. Nou, precies. Um, wat je net zegt, dat, uh, dat kun je inderdaad op de blogs heel erg duidelijk zien. Uh, de IJslanders zijn enorm blij met de uitkomst. Eén IJslander die, uh, die heeft zelfs voorgesteld dat 9 april, een, uh, dat is gisteren, een uh, nationale feestdag zou moeten worden. Een andere blogger, die heette Jan Valuer Jensen. Hij schreef op zijn blog het volgende. Hij schreef, gefeliciteerd IJslanders. De uitslag is fantastisch nieuws voor hen die tegen de claims van de Britten en de Nederlanders hebben gestemd. Maar ja, er zijn natuurlijk ook beste argumenten te bedenken waarom ze uh, voor terugbetaling hadden... Uh kunnen stemmen, bijvoorbeeld om ooit weer toegang te verkrijgen... tot de internationale gemeenschap. Ja, en dat vragen veel IJslanders zich nu inderdaad af. Waar het de afgelopen weken op de blogs nog eigenlijk wekenlang... erover ging van, uh, jongens, we moeten met z'n allen nee stemmen. Zie je nu dat nu de nee gestemd is, zie je al wel berichten verschijnen... van was dit nou wel zo slim? Um, gaat het niet een veel grotere financiële impact hebben? En um, ja, hoe zit het eigenlijk met die toetredingen tot de EU... Ja, even nog het bedrag, want we hebben het wel heel makkelijk over miljarden. Op een gegeven moment gaat het mij toch duizelen boven een bepaalde grens. Maar om, om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Nou, Het gaat in totaal over 3,9 miljard. Dat is geld dat de Nederlandse en de regering van Groot-Brittannië hebben voorgeschoten... en de IJslandse regering, om, die schulden van, om aan die schulden van IJsland te voldoen. Eerder dit jaar stemde de IJslandse regering overigens al wel in met het terugbetalen... Alleen de, de IJslandse president die heeft toen gezegd van... nee, daar, daar ben ik het niet mee eens. Um, ik roep een referendum uit. Het eerste referendum uh, stemde ongeveer 90% tegen. Dus ja, er was wel te verwachten dat de IJslanders... Uh, weer zo massaal tegen zouden gaan stemmen. Je bent uh, gaan kijken naar uh, de blogs van IJslanders. Uh, kijken wat er allemaal woekert op het internet uh, vanuit die hoek. Noem nog eens iets dat je gevonden hebt. Ja, het is echt enorm. Het speelde zo erg op de blogs. Ik denk dat er uh, in ieder geval meer dan 10.000 blogs... in de afgelopen weken over geschreven zijn. Um, Eén blogger, zijn naam is uh, Sigurdur Johnson... en hij schreef het uh, volgende op uh, zijn blog. Het is absurd dat wij de verplichting hebben... om de schulden van de banken te betalen... Het is op zijn minst opmerkelijk dat de regering voorstelt dat we ja stemmen... en daarmee veel onzekerheden en verplichtingen op ons nemen. Op deze manier kunnen wij de komende 35 jaar voor iSafe betalen. Klopt er ook maar iets van? We moeten nee zeggen tegen de eisen van de Britten en Nederlanders. Ja, Sigurdur Jomsom, wat zit de teneur van al die blogs? Ja, dat kun je eigenlijk wel uh, zo zeggen... Um, ja, het ging er eigenlijk met name over. Er werden redenen opgezomd waarom, waarom de IJslanders niet zouden moeten terugbetalen. Hoe oneerlijk het was. Um, er was één blog die ik zelf wel heel opmerkelijk vond. Het is een uh, IJslandse man. Maar in plaats van dat hij zelf zei van ik vind dat dit niet moet. Uh, heeft hij zijn dochtertje erbij gehaald. Hij, uh, nou goed, Laten we er anders naar luisteren. Dit is wat hij uh, zei dat zijn dochtertje hem op een dag vertelde. Deze week was het debat over iSafe zo'n beetje op zijn hoogtepunt. En een van mijn dochtertjes kwam naar me toe en verwoordde het eigenlijk heel treffend. Ze zei, ik weet hier niet zoveel over. Maar waarom zou ik eigenlijk moeten betalen... voor iets dat criminelen in het buitenland gedaan hebben? Ja, blogger Borhaler Heimison was dat. En, maar het gaat echt over Nederland. Dus, dus het is echt een strijd tussen ons, de Nederlanders, en, en de IJslanders. Wordt, wordt Nederland ook... Uh expliciet genoemd. Ja, ik moet eerlijk zeggen... want de blogs komen er niet zo heel goed vanaf. Um, we worden menigmaal... Uh, of Nederland en uh, Engeland worden menigmaal vergeleken... met uh, als voormalige koloniale machten. En die zouden dan niet terugschrikken om uh, kleine landen te onderdrukken. Want dat is wel hoe heel veel IJslanders het zien. Zij vinden het uh, ja, zo oneerlijk dat zij uh, zouden moeten betalen voor deze banken. Um, daarnaast heeft ook de economische crisis een enorme impact op IJsland gehad en is de werkeloosheid toege toegenomen. En veel IJslanders zeggen van we kunnen dat geld zo hard zelf gebruiken. Um, ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? Ja. ja, het is natuurlijk ook een klein land, dus, dus die, die bezuinigingen hakken er flink in. De werkloosheid is enorm, de economie die staat nagenoeg stil. Desalniettemin heb je ook nog een blogger gevonden die zegt: nou ja, ze moeten wel terugbetalen, want dat is netjes. Ja, dat heb ik gevonden. Ik moet eerlijk zeggen, het heeft een hele tijd geduurd... om iemand te, vonden, te vinden die ja gestemd heeft. Je hebt uiteindelijk... ook vierkante ogen van het, van het vele zoeken op ja, het internet. Ja, bij, bijna wel. Je zou zeggen, 40% heeft uiteindelijk ja gestemd. Dus ze zijn makkelijk te vinden. Maar de bloggers die ja stemden... die hebben zich in de weken voorafgaand het referendum... in geval uh, weinig laten zien. Uh, de blogger die ik gevonden heb... die wel openlijk zei dat hij ja ging stemmen... zijn naam is uh, Axel Johan Axelsson. En... Um, ja, hij zei op zijn bocht. Ik, uh, ik vind eigenlijk dat we terug moeten betalen en ik ga ja stemmen. En hij gaf hier de, de volgende uitleg over. Als ik alle feiten die ik ken in acht neem, denk ik dat we dit hoofdstuk moeten afsluiten en naar voren moeten kijken. We moeten trots zijn op de groep mensen die een rol gespeeld heeft in de onderhandelingen. Het vereist politieke moed voor alle betrokkenen om deze kwestie tot een goed einde te brengen. Nou ja, ze hebben dus tegen terugbetaling gestemd. Uh, wat is de volgende stap? Wat, die ligt bij de Nederlanders en de Engelsen, denk ik. Ja, voor de IJslanders is het nu de grote vraag hoe het zich wel gaat ontwikkelen. In ieder geval heeft Nederland al gezegd... we gaan uh, hoogstwaarschijnlijk stappen wij nu naar de rechtbank toe. En uh, we, gaan het daar, uh, we gaan het daar proberen te regelen. Wij blijven in ieder geval uh, doorgaan om, om, om ons geld terug te krijgen. Jasper Vakkerd, dank je wel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Bureau Buitenland. Alles is terug te lezen op onze website via vpro.nl. Klikken op de zondag. Zometeen zijn we terug met wetenschap in het programma Labyrinth. En daarin presenteren wij een nieuw onderzoek... Waar, waarvoor we uw medewerking ook nodig gaan hebben. Het gaat over sociale invoedendheid. Dus we gaan onderzoeken of de Nederlanders daar nog aan doen en of ze er eigenlijk wel goed in zijn. Dat dus allemaal zometeen in het programma Labyrinth. En na negen is er een extra Radio 1 Journaal vanwege de gebeurtenissen en de herdenkingsbijeenkomst in Alphen aan de Rijn. Tot zometeen.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 ...en een spirituele coming-out. Daarmee verklaart iemand dat hij een volgeling van de Boeddha wil zijn. Zometeen, 9 uur, boeddhisme in Hollandok Radio. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Verhuisdag, donderdag, halve dag, koningendag, jubileumdag, topdag... ...thuiswerkdag en rustig aandag. 365. Elke dag is belangrijk.